In Algerije zijn opnieuw honderdduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen president Bouteflika. troepen zetten waterkanonnen in om de betogers uit het centrum van Algiers te jagen. De demonstranten eisten dat Bouteflika nu opstapt. Hij heeft toegezegd dat hij niet meedoet aan de nieuwe presidentsverkiezingen, maar dat vinden de betogers niet genoeg. Het weer zonnig, alleen in het zuidoosten wat stapelwolken, het is 13 tot 17 graden.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 tussen Overvecht en Maarsebroek, een half uur oponthoudt... en op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag... tussen Landsmeer en Amsterdam hemhavens 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Ah, daar zijn we weer hoor. Ik heb er heel veel zin in. Wat een mooie lijst deze week. Welkom bij een nieuwe editie van De Top 20. Komen komende uur zet ik de 20 beste hits van dit moment voor je op een rij. De lijst wordt samengesteld door middel van streams, Spotify andere streamingsdiensten. Download op bijvoorbeeld iTunes en andere downloadplatformen. De Airplacer nemen we mee en jouw mening is welkom. Wat is jouw favoriete plaats van dit moment en waarom? Laat het weten via detop20.nl. Ik zal vast wat te klappen. Uh, niet getreurd. Er is geen enkele plaat uit de lijst verdwenen deze week. Wel zijn er een aantal verschuivingen die we gaan bespreken. Het komende uur Is even terugblikken op vorige weken. Want wat is de top drie van vorige week? 3. Nothing Breaks Like Heart. Smiley Cyrus, Mark Ransom. Twee. Speechless. Oh, wat goed hè Chris komt Amsterdam een maand En de platen Ja wat een goede platen zeg Vorige week in de top 3 Ja is die top 3 dan ook veranderd Je gaat erachter komen binnen nu en een uurtje We trappen hem snel af met de nummer 20 Die is gezakt helaas Halsey, dit is weer uit je Hey I'm Halsey de beste hits van dit moment in de top 20 met Jesse Sprekkelman. Check ook de top 20.nl. Dit is Without You van you Helsinki. If they laugh, and fuck them all And then I've got you off your knees Put you right back you did Kelsey en Without You zond vorige week op nummer 12. Deze week flink gezakt naar nummer 20. Ja, het is niet voor iedereen feest. Dat is ook het beetje het idee van een hitlijst. Snel even kijken wat op 19 en op 18 staat. 19. 19, Sam Smith en Normani en Dancing with a Stranger. En op nummer 18, vorige week nieuw binnengekomen in de lijst. Lady Gaga en Always Remember Us This Way. Op uh, 17, er staat nog steeds 5 Seconds of Summer. 17. Dit is Youngblood. Remember Surrender everything cause you made me believe you're mine.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 Spijt, het duurt te lang. Oh, het duurt te duurt te De Michel en duurt te lang. Ja, ik krijg er verschillende reacties binnen, want je kan je mening natuurlijk geven over alle platen die we draaien via duurtop20.nl. Daniel zegt, ik ben helemaal klaar met Dude's lang. ik heb het helemaal gehad met die plaat. Snap ik, ik ben het een klein beetje met je eens. En Katrijn die zegt hier, wat een topplaat, die mag nooit uit de lijst. Nou, ik denk dat die over een tijdje uit de lijst gaat, maar ik wil ook niet uitsluiten dat Divina Michel er daarna weer in komt. Want ze heeft namelijk een nieuwe plaat, ik laat je een klein stukje horen die het Skyward. Ah, klinkt lekker in de nieuwe van Davin en Michel. Misschien binnenkort wel in de tip voor de top 20. Of uh, misschien komt hij wel ineens in de lijst. Je weet het nooit. Even kijken wat op 15 en 14 staat deze week. 15. Op ja, 15 staat een plaat die ik echt onwijs leuk vind, Anouk, Million dollar. En op 14 ook heel erg leuk, Pink en Walk Me Home. Op 13 staat een plaat die ik zo goed vind, ik heb hem al getipt in mijn andere radioprogramma's. En ik ben hem eigenlijk overal een beetje naar binnen aan het drukken, want het is denk ik wel mijn favoriete plaat van dit moment. Hij is uh, flink gestegen vorige week op 20, deze week op 13 dus. Daddy Yankee en Snow, dit is Conclama 13.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 Yes, yeah, she just calling Ari Every me but me never left far at all You say that I'm a me at the Ram dance man Ram me not dance, in a dance, in a in a nation You never know, say that I miss me, me at the What? boom shop What? I take my What? never lay down flat and I no one to go back you say that I'm a Yankee, I reachin' reach in a je deze plaats ook al vier van kind. Ja, hij is redelijk nieuw. Maar het kan inderdaad... ...dat je maar kent. Waaraan? Nou deze. Was in de jaren negentig echt een van de meest gedraaide reggae-rapplaten. Uh, en dan denk je, is het dan gewoon gejat door Daddy Yankee? Nee, zeker niet. Uh, die je net hoorde, Informer. Deze dus. Die is uh, gemaakt door Snow en Daddy Yankee. Heeft Conclama weer samengemaakt met Snow. En zo is het cirkeltje weer rond. Nou, oh, yeah. stonden zij in de Top 20. Hey, what decision, boy, This is Jesse J. High, high, highway, Janice. Let's go. 12. You've been Enough Maar die zegt dat dit haar favoriete plaat is. En dat ze hem al zo vaak gehoord heeft, maar hem nog steeds niet zat is. Ja, dat kan ik me wel uh, een beetje voorstellen. Ja, David Guetta, Bibi Rexa, Jay Balvin en Sema Name. deze week op nummer 12 in uh, de top 20. Het gaat er ook mee goed. Vorige week stonden ze namelijk op nummer 16. Even kijken wat ze op nummertje 11 en op nummer 10 staan. Ben ik in de disco? James Arthur. Maybe the world could be ours tonight. Ja, James Arthur staat deze week uh, nog steeds de nummer 10 met Rewriter Stars. En op nummer 11 staat Panic at the Disco en A High Hope 9. Dit vind ik een plaat die het echt wel goed gaat doen, deze lente. Het is echt zo'n lenteplaatje. plaatje. Er wordt heel veel gedraaid op de radio. En ik denk dat hij nog wel eens in de top 3 kan gaan komen. Dit is Luzo en Juice. En die zegt via op 20.nl: Wat is dit fantastisch gecomponeerd? En dat is precies wat het is, Katelijn. De Makers van dit soort nummers, van deze dance nummers zijn geen DJs of producers, zijn gewoon componisten. Net zoals Bach en Beethoven. Ja, vind ik wel waar. Vind ik wel waar. Deze week op nummer 8, Diamond Heart, Alan Walker en Sia. En daarvoor op nummer 9 hoorde je Lisa en Juice, wist je trouwens dat Alan Walker een nieuw nummer uitgebracht heeft. I'm on my way. Lekker zeg. Zeven. I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your own unrequited love. Well, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Jonas, tell me what you see. In the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the in the dirt, yeah.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 To escape my fears Friendships only pass by The shore I've gone like strobe lights With you I feel something real 6, Martin Garrix en Bol en daarvoor Giant, Dragon Barman op nummer 7. We gaan de top 5 winnen die beginnen we gelijk met een verschuiving. Vorige week op 4, deze week op 5. Eva Max, en Sweet Bub Psycho. 5. Oh, she's sweet but psycho. Play. You just can't help it all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 I've never thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I'd be lost without you. Toen ik dit nummer hoorde, toen dacht ik dat het uh, een nummer was uit de gloriejaren van Cressip, dat zegt uh, Hubert via Duttel20.nl. En ik had dat dus ook Hubert, ik dacht, oh leuk dat ze Cressip weer in zijn kinderij, dan denk ik maar ik ken hem helemaal niet. En toen ging ik googelen. En toen zag ik inderdaad, het is een nieuwe. En hij is vorige week nieuw in de top 20 gekomen. En gelijk is hij op nummer 5 terecht gekomen. Deze week op nummer 4. En ik denk dat het nog wel eens het nummer 1-hit kan gaan worden. Durf ik voorzichtig te zeggen. Cressip. En Lost Without You. De top 3. Trappen we in met Smiley en Mark Ronson, This is nothing breaks like a heart. 3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 Bullets It's winter. Hey, what's up? This is Justin Timberlake. Hi, this is Rita Ora. Hi. I'm pink. That was fantastic. <laughs> Deze week nog steeds op nummer 2 van Robin Skulls en Erika Tirola. En op nummer 3, Ordee Miley Cyrus en Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Heart. De grote vraag van, van vandaag is, wat is de nummer 1 van vandaag? Nou ja, hè? als je goed luistert en meeschrijft, dan weet je het. Het is namelijk op nummer 1 deze week. Uh, hij is van mij, Chris Cross Amsterdam. En man, het is de derde week uit mijn hoofd. Ja, ik heb dat hier niet staan, dat hij op nummer 1 staat. Hij doet het in wel geval heel erg goed. Dat is wat je kan concluderen.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 van deze week. Hij is van mij. Chris Cross Amsterdam en Maan De Top 20. We zitten weer op voor deze week. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip at 20nl We kijken in onze glazen bol en geven een tip voor de top 20. Nieuwe muziek, vorige week uitgekomen. Faster and the People. Staal. Ik zeg niet van je week. En volgende week is er weer een nieuwe top 20. We're to die, so I'm fight for how I live. Spark up the ride.